Aan wat voor maatregelen het OMT denkt, wordt in het advies niet vermeld. Corona heeft een blijvende impact op het treinverkeer, verwachtte de NS. Uit een groot reizigersonderzoek van de spoorwegen... blijkt dat een op de zes reizigers ook na de coronacrisis minder vaak de trein zal pakken. De forenzen verwachten dat ze ook dan nog deels zullen thuiswerken... of ze hebben inmiddels een auto gekocht, zodat ze niet meer met de trein hoeven. Dat kost de NS veel omzet en het bedrijf verwacht verder te moeten inkrimpen. Bij het verboden protest vanmiddag op het Museumplein zijn volgens de politie 115 mensen aangehouden. De gemeente Amsterdam zegt dat er onder de 2000 demonstranten een groep van zo'n 250 mensen was die duidelijk uit waren op de confrontatie. Ze haalden stenen uit de straat en gooiden die naar de politie. En ook hadden sommige vechthandschoenen, slagwapens en vuurwerk bij zich. Het protest tegen het kabinet en het coronabeleid was vooraf door de gemeente en door de rechter verboden. In een ziekenhuis in Californië is muziekproducent Phil Spector overleden. Hij was bekend van zijn volvette manier van produceren met de zogenoemde Wall of Sound. Spector maakte onder meer het laatste album van de Beatles, Let It Be. In 2009 werd hij veroordeeld voor moord en zat sindsdien in de gevangenis. Spector was 81 jaar. Het weer. Vannacht brede opklaringen en de temperatuur blijft boven nul. Morgen een afwisseling van zon en wolken. Het blijft tot de avond droog. Het wordt een graad of zes. Dit was het NOS Journaal. We zitten op dit moment in een crisis. En ik kan me goed voorstellen dat u behoefte heeft aan een luisterend oor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 Goedenavond luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1421. Mijn naam is Benno Veugen, uw gast hier voor de komende twee uur in dit nieuwe muziekprogramma. We gaan beginnen met Erik Baikalis. En Erik is uh, goede bekende voor ons. Hij heeft een nieuw album gemaakt, Mandala. Ja. Uh, eens even kijken. Ja, ik heb even een linkje op de playlist bijgezet van Memmi Piano. En dat is een. Uh, een mevrouw die schrijft allemaal uh, reviews. En zet daar ook tegelijkertijd allerlei linkjes bij van Erik zijn eigen website. Maar ook linkjes waar je zijn album kan kopen. Nummer 2 is Anantakara, nieuw at House whose fit in is eternity. Of zoiets. Ja, en een wat ingewikkeld album met muziek die mijn oortjes niet helemaal liggen. Maar goed, we gaan er toch aandacht aan besteden in dit uh, programma. Uh, je moet iedereen een kans geven tenslotte. Uh, daarna gaan we voor de laatste keer uh, de twaalf albums draaien. Waarmee we 2020 zijn, uh, zijn afgesloten. Dus die komen van. Uh, ...in deze aflevering dus nog een keertje langs. We sluiten af met uh, Coming Home van Peter Jennison... ...en zijn track Remember Me. Pistelradio.info, daar vind je de playlist en de muziek van dit programma... ...terug, uh, voor tien weken zelfs. Uh, dus ik wens je heel veel luisterplezier.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 For listening to Peaceful Radio. Visit my website at RaphaelGroton.com. camera will wait I've signed with the person